Met het pakket maatregelen hoopt het kabinet het criminele gedrag van de risicojongeren terug te dringen. In Afghanistan zijn bij twee bomaanslagen zeker 40 mensen gedood. In de provincie Logar ten zuiden van Kabul ontplofte een autobom. Daarbij kwamen 30 mensen om het leven. In de provincie Kunduz werden bij een aanslag bij een ijskraam gisteren 10 mensen gedood. De bom was verstopt in een fiets die bij de kraam stond. Vermoedelijk zitten de Taliban achter de aanslagen. De terreurorganisatie heeft het aantal aanslagen in Afghanistan opgevoerd.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 15.000 meer dan vorig jaar. Het weer vanuit het westen ligt de regen, die s'middags in het hele land valt. Pas s avonds is het op zijn warmst zo'n 19 graden. Dit was het nummer. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de randstad staan de files op de A2 Amsterdam naar Utrecht. Daar staat 2 kilometer bij Maarsendorwegwerkzaamheden. En op de A20 in de richting Hoek van Holland. Daar staat tussen klopend Gouwe en Nieuwekerk aan de IJssel 3 kilometer.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 De techniek uh, wordt gedaan door Tom Hendricks, de redactie Yvonne Roosendaal en Ellen Jansen. En uh, Cor Draaier is mijn mede-presentateur. Ja, goedemorgen Richard. Hallo Cor, nou leuk joh, want het uh, is de eerste keer dat we het samen presenteren. Ja, deze combinatie hebben we nog niet eerder meegemaakt. Ja. Ook niet dat we zo snel vanuit Hoogland naar de studio hm. moesten. Dat is ook nog nooit eerder gebeurd. 10 minuten, nou, dat is wel gehaald. <laughs> het, jij hebt het nog niet eerder meegemaakt, het is al wel eerder uh, gebeurd.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 Ja, je gaat toch niet vertellen dat het uh, mensen uit de politiek van Den Haag zijn die wat anders zijn gaan doen, hè? Ik kan het je al vertellen dat dat niet zo is, nee? ja, Dat, dat is zou eigenlijk wel jammer zijn, ja, ja, ja, ja, ja. Ja. Nou, en dan hebben we nog een interview met Roy van Buringen over het Kunstverstijn. Het Kunstverstijn dat is uh, ja, uh, de vierde editie alweer deze keer. En het is een, uh, een soort jaarlijkse talentenjacht. En daar gaat Roy straks alles over vertellen...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 we gaan nu luisteren naar Hocus Pocus, met F... en dat wordt uitgevoerd door Focus. Dat was uh, volgens mij, staat een microfoon niet aan. Ja, ja, de microfoon staat aan. Dat was uh, focus met hoge pocus, maar ik, uh, ik hoorde zelfs nog het Zandvoors dialect <laughs> ja, er hier. Uh, welk bedoel je? Dat? La, li, la, li, la. Ja, ja, ja. <laughs> <laughs> Hebben heb we een Zandvoors dialect? Ja, daar woon ik dan toch, toch kort voor. Ja, het uh, is Zandvoors uh, dialect, dat is, uh, dat is erg leuk. Ik heb er een boekje van, zal ik eens een keer voor je meenemen. En er, er is een woordenlijst hoe je dat uh, moet doen, hoe je iets vertaalt en waar het ook vandaan komt. Er zijn <laughs> studies van gedaan van tientallen jaren en het is erg leuk om te lezen. Even eens uh, je... um, <laughs> een voorbeeld, Cor, wat je. Een fragimist. Een Hey, bijvoorbeeld, dat is een, een vrachtje mest. Ah, oké. Okay. Dat is allemaal verbarsteringen van de klank. Gaat het nou over mist of gaat het nu over mest? Nou, het gaat over mest en dat is een beetje eens mist. Dat is, mist. Ah, dat okay. is allemaal verbasterd. Ik heb daar heel veel leuke voorbeelden van, maar ik zal ze besparen. Ja. <laughs> um, we zouden een interview gaan doen met Ankie. Uh, met Ankie Anki Miesbeek. Maar, wat schetst onze verbazing? Wie hebben we daar? Goedemorgen. <laughs> Goedemorgen. Dat is niet Ankie, dat is Martine. Martine jouster, welkom. Dankjewel. Uh, meteen even voor de luisteraar maar vertellen uh, waarom jij bent gekomen in plaats van Ankie. Nou, Ank en ik organiseren de evenementen samen. Uh, en uh, we hebben ook veel, uh, veel andere dingen die we doen. En vanmorgen staat Ank op het uh, handbalveld om daar een rood kruis in te doen. Althans, ik hoop dat ze in de kantine zit, anders wordt ze heel erg nat. Maar uh, zij, uh, zij doet de handbal vandaag. Oké, okay, nou in ieder geval uh, welkom bij onze uh, uitzending. Dank je wel. En ik hoor net, uh, ook uh, nog te kort in zandvoort denken denk ik dat jij de dochter bent van onze voorzitter? Ja, <laughs> ja dat is hier denk ik wel algemeen bekend. Maar... Ja, ja, dat wist ik niet. Vroeger was ik altijd de dochter van en nu is hij vaak de vader van. Ah, okay. Dus uh, ja. En je hebt heel liefdevol net koffie van hem gehad, zag ik. Ja, aardig hè. Ja. <laughs> ja.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 dus dan uh, bleef de vaart ook een beetje in uh, ja. bij de honden ja. ja hoor die liepen ja. voorop leuk nou we gaan nu naar de we gaan naar het fietsen hè? Ja. volgende week de fietsvuidagen ja de routes ja de routes uh, nou we gaan voor het negende jaar al de fietsen dit jaar uh, de routes zijn ongeveer 15 kilometer lang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 Ja, en de route die dus over het uh, fietspad gaat naar Noordwijk, die is er dus nee, uit. Nee, Noordwijk niet. Nee, dat ja. was gewoon te gevaarlijk, omdat daar te hard gefietst wordt. Ja. Maar we gaan een keer naar Bloemendaal, uh, Bloemendaal en Zee en daar het Vogelmeer. We gaan uh, via Kraantje Lek, we gaan via Bentveld en Aardenhout. En, zien, en nog een uh, keer via Elswoud. Zien, of was het over de dienstweg in de Amsterdamse Wattelijn in Duinen? Het toekomstige fietspad? Ja, er mag nu nog niet gefietst worden, hè? Nee, maar voor één dus, uh, keer vergunningen ontheffing. Nee, hebben we, hebben we al eens geprobeerd, want we wandelen het wel door. Met een route, maar fietsen. Is absoluut niet toegestaan ik nog Even wachten dan mag het denk ik wel Ik hoop het, ja dat is natuurlijk geweldig als je daar mag fietsen nou, Die fietsvierdaagse uh, Jullie hebben dus nu eigenlijk Drie evenementen, er is dus nu een vierde bijgekomen Maar uh, De vierdaagse, dat is natuurlijk vier dagen Waarvan ja. je de drie dagen moet, uh, echt moet lopen En de vierde dag niet nee, nee, gewoon vier dagen meedoen, alleen bij de zwemvierdaagse Omdat we maar een aantal uh, mensen in het bad mogen hebben Hebben we het over vijf dagen verspreid oh, Dat je vanaf, één dag ja. vrij hebt Ja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 Nou. Dicht jij over de dagelijkse gang van zaken? Ik, ja, ik denk de dagelijkse gang van zaken. Want vreugde of verdriet, dat is natuurlijk niet constant. Nee. Dus het is uh, meer gewoon wat zich aandient. Wat ja. de dagelijkse gang van zaken, vind ik wel goed verwoord. Ja. Ja. Nou, je bent uh, uh, binnenkort te horen, heb ik begrepen. Uh, in, uh, op dinsdag 28 juni, kunst verwoord in het Zandvoorts Museum. Ja, dan... Uh,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 Um, vind je het leuk om een gedicht uh, voor te dragen? Ja, dat zou ik wel leuk vinden ik, Dit boekje heet de zingen uh -huh. En uh, daar heb ik toen natuurlijk een gedicht, volgens, een gedicht over gemaakt Zal ik die voorlezen? Heb je, heb je zelf in een Shantikor uh, gezongen? Nee, maar je hebt, we hebben het elk jaar hier ja, in Zandvoort Ja, de Café kopen. Overal, he. Ja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 heb ik Heb ook een schilderij, toepasselijk schilderij op het heilige thema. Heilige plaats is het dit keer. Mm -hmm. En heb ik ook een paar gedichten over heilige plaatsen en dan het schilderij erbij. Maar schilderen is eigenlijk mijn hobby en dicht is mijn passie. Oké. Okay. Ja, uh... en, en wat doe je normaal, zeg maar? Normaal. Hoe zeg je dat? Uh... Ik werk nou niet meer. Ik okay. heb bij Center Parks gewerkt twintig uh, jaar bijna en... Uh,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 Of alle acht, sorry. Nee, ja, ik, ga oh, ja, even ja, ik mee, mag je uh, er maar ja. nee, nee, niet alle tien. Alleen de laatste. <laughs> mensen kopen toch maar één tegelijk. Ja, en als het bevalt... Dan, dan kunnen ze, kunnen ze bestrijd... altijd bij mij terecht. En uh, bij Blokker in Heemstede ligt ook, uh, ligt ook de bundels. Ja. En dan bij de Agatha Kerk. En daar heb ik dan ook mijn telefoonnummer bij. En zo, als mensen met mij contact willen opnemen. Mm -hmm. Nog even over jouw workshop die jij geeft voor het schrijven van, uh, van poëzie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 Het, euh, na de muziek euh, krijgen we het eerste politieke item. Dat is Belinda Gorenzen van het Circus Theater. En ze gaat vertellen over de tijdelijke sluiting. En euh, we gaan weer luisteren naar een lekker euh, heftig euh, nummer. En het gaat... Kijk, euh, euh, euh, gedichten zijn een soort memoires. En euh, dus we hebben daar gepastelijke muziek. Earth and Fire met Memories.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 Uh, ja, wat zullen we zeggen? Handen wassen. Handen wassen. En uh, onze achtervoorzitter Pieter Joustra die, uh, die zit hier nu uh, achter de microfoon. Nee, dat komt omdat het kort te veel in de, in de politiek zit. En uh, ze hebben een wat neutraler figuur gevraagd om, uh, om deze onderwerpen even te doen. Ja, en ik ben zo neutraal als wat. Uh, ja, goedemorgen he? luisteraars. <laughs> goedemorgen Belinda. Goedemorgen, goedemorgen Pieter. Pieter. Uh, het onderwerp is uh, onze bioscoop. Onze bioscoop die gaat sluiten. Dat is een ramp voor Zandvoort Ja.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 ja, gaat sluiten. Dat ligt iets genuanceerder. Wij draaien nu met uh, 35 mm films. Dat is zegt iedereen op dit moment niet zoveel. Ojo. Maar... Oh. Ja, wel? Ja, oh, nou. ja, ja. <laughs> hey, twee, twee keer zoveel als een 16 mm films Ja, <laughs> nou, iets meer. hè ja. Dat klopt. Maar dat is nog zeg maar, echt ook een ambacht. Dat is, wij krijgen de films binnen in grote blikken, dozen. Trommels. In blikken trommels. En dat is echt nog een kwestie van uh, plakken en, en knippen.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 ...bezoek aan de duinen onder andere... Ja. ...om maar eens wat te noemen... ...ook met, met ouderen... ...die ja. een heel programma krijgen aangeboden... ...dat vervalt dus ook? Maar, ja, dat vervalt. Dat was juist jammer... ...dat je die zo'n voor een betrekt. Ja, dat is, um, is ook heel naar... ...dat vind ik moest zelf ook hoor... Ik, vind, ...ik heb er nog heel veel moeite mee... ...dat je dat, dat, tot die keuze komt... ...maar op een gegeven moment... Um, ...en dat is wel heel naar... ...je kan als bedrijf niet anders...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 Dus uh, je vindt het geen goed idee om, uh, dat de politiek uh, zijn knip, uh, de knip open trekt? Dat is eigenlijk een, uh, dat is een... Dat is een moeilijke vraag. want Ik krijg nu een twee petten verhaal. Ja. Misschien moet ik het even uitleggen. Belinda Gorensen is natuurlijk ook uh, uh, voorzitter. Fractievoorzitter. fractievoorzitter van de VVD. Dus ja. uh, je zit hier inderdaad met twee petten. Ja. Kijk, uh, vanuit de bedrijfoptiek zeg ik ook hoor. Van dat, is, uh, dat is niet goed. Hoe, hoe sympathiek ook. Want um, het is toch een commerciële instelling.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 Gegenover Centraal Station was het. Nou, daar ja. zitten we nog steeds. Ja, precies. Ja, daar is, daar is Leo, uh, zijn vader, begonnen. Vervolgens de Kerkstraat. Ja. En uh, toen de Haltestraat in de jaren zeventig. En het circus in 1991 is dat opengegaan, ja. 21 maart. Had je het nou over Centraal Station? Tegenover Centraal Station in Amsterdam. Ja. Oh, in Amsterdam. Bij de, daar, de daar was, daar was uh, de eerste speelautomatenrol okay. van de vader van Leo. Ah, Oké, okay, dus zo ja. is die begonnen. Je ja. hebt daar de kroeg, de, de oudste kroeg. Ja. En dan twee panden daarnaast. Dan, uh, daar zit Play in.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 Dat is improvisatietheater. En we hebben daar een prachtige avond uh, gehaald vorig jaar. Ja, die hebben we bij ons gespeeld. Erg leuk om, uh, om dat te doen. En uh, ook het publiek had toch een hele mooie interactie met ons. Want dat is uh, bij het En dan moet er met rozen gegooid worden. En als het niet goed is, dan gooi je met een spons. Ja. Naar degene die, uh, die waarvan je het niks vindt. Dus uh, die interactie was echt heel leuk. Wat kreeg jij? Een spons of een roze? Nou, ik heb meer rozen gehad dan spons, zeg Zo. ik eerlijk. <laughs> Maar, maar, ja, maar in ieder geval, de mogelijkheid is het dus nu ja, voor het Sanfordische ja. Verenigingsleven om contact op te nemen met Belinda. Van, kunnen wij daar een avond, een uitvoering of eh, ook de scholen. Denk daarom, die scholen, ja. vooral in deze tijd hebben we allemaal hun slot, cabaret en dergelijke. En dat moet in de klaslocatie gebeuren. Ze kunnen nu naar jullie toekomen. Ja, absoluut, absoluut. Vindt het idee om even iets neer te zetten, telefoonnummer of website, wat dan ook, hoe ze mensen jou kunnen bereiken? Ze kunnen me via de e-mail ja? belinda.gplayin.nl. En playin is P-L-A-I-N.nl. En uh, bellen kan ook via de, het nummer van het Circus, is misschien het handigst. Ja, nu -8 -6 -8 -6, En dan optie 5 medewerkers mee. En herhaal het telefoon nog een keer: 57 18686, optie 5. Oké, okay, dan nou. kom je bij Belinda. En dan zijn er mogelijkheden. Dus ja, aan de ene kant.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 ja. In the back Put on the shade.